Premier Wickremesinghe van Sri Lanka zegt dat hij bereid is om af te treden... als er een nieuwe regering wordt gevormd. Dat zegt hij na het massaprotest tegen de Sri Lankaanse regering vandaag. Woedende betogers bestormden de ambtswoning van de president. Ze willen dat hij aftreedt omdat hij schuldig zou zijn... aan de economische crisis in Sri Lanka. Er is een groot tekort aan onder meer voedsel, brandstoffen en medicijnen. Zo'n honderd boeren uit Nederland en België... hebben vanmiddag actie gevoerd bij steenwolfabrikant Rockwool in Roermond... Volgens de boeren stoot de fabrikant van isolatiemateriaal dagelijks meer ammoniak uit dan zo'n 80 veehouderijen tezamen. De organisatie Farmers Defense Force Limburg zegt vaker dit soort acties te willen gaan voeren. Max Verstappen heeft een dag voor de Grand Prix van Oostenrijk zijn eerste 8 WK-punten vast binnen. Verstappen startte vooraan in de sprintrace en bleef op kop. Ferrari coureurs Leclerc en Sainz werden tweede en derde. De sprintrace is een verkorte versie van de reguliere race en levert acht punten op voor de winnaar. Betekent ook dat Verstappen morgen vanaf pole position start. Jelena Ribakina heeft als eerste Kazachse tennister Wimbledon op haar naam geschreven. De mondiale 23 versloeg in de finale de Tunesische Ons Jabeur, de nummer 2 van de wereld. Ze had drie sets nodig en die won ze met 3-6, 6-2 en 6-2. Wout van Aert van Jumbo-Visma heeft zijn tweede zegen te pakken in de Tour de France. De achtste etappe van de Tour ging van Frankrijk naar Zwitserland en eindigde met een klim naar het Olympisch stadion van Lausanne. De Belgische groene truidrager klopte in de sprint. op top uh, Matthews en Pogacar. En die laatste van de ploeg uh, blijft de leider in het algemeen klassement. En dan nog het weer. Vanavond trekken de buien uit het noorden en oosten weg. Vannacht blijft het overal droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Dat gaan we houden. Begin jaren tachtig. Windhammen. En Harberlight. Wat een geweldige platen. Nu nog steeds. Ja. Ik, uh, ik blijf hem prachtig vinden. Hey, ja, eventjes terug in de tijd. Maar uh, ja, we gaan weer eventjes uh, terug naar het Nederlandstalige. Even kijken hoor. Ja, ja, ja. Ja. ja. Even kijken of alles mee zit. Ja, alles zit mee. Nou, vooruit. Hé, hey, we gaan naar Wesley Bronkhorst. Welkom in de tweede uur trouwens van Entertainment for You. En vergeet niet, hierna hebben we nog een uurtje. Dus vandaag drie uurtjes Entertainment for You. We gaan verder met Wesley Bronkhorst En zal ik jou ooit nog zien? Geloof dat ik overgeven moet? Nou, rustig maar. Niet hier, hè. Doe maar even buiten. Een stoepje.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 Heel mijn leven staat stil, nee dit gaat nooit meer weg. Loop alleen over straat, soms hoor ik jou sterk. Zal ik jou ooit nog zien, voor een keer alsjeblieft. Dicht bij mij een moment zoals ik jou heb gekend. Maar ik weet jij komt nooit meer. Nog altijd zeer, soms voelt het of je even bij me bent. Je kwijt, de herinnering die blijft. Ook al ben je nu weg, je blijft een deel van mij. Zal ik jou ooit nog zien? So gern woanders sein, such deine Augen und dein Lächeln jeden Tag. Du liest mich allein, konntest nicht mehr bei mir sein, doch wenn ich träume Will ich für immer sein Ich nimm dich in den Arm, drück dich ganz fest und halt dich warm und sage dir dran, dass ich ohne dich nicht kann. Mein Herz tut mir so weh, jetzt wo ich ohne dich feel me fellow Oh, dat was die dan, Otto Lakenveit. En het komt de dag. Oftewel, uh, eens komt de dag. Hé, hey, um, ik heb hier een, een nummer voor me staan. Spek Splintertje Nieuw. En dat is van uh, Maxime Vroger. En uh, we hebben het over wie, wie, wie, wie dan? Hallo? Ja, dat is hij. Want beter dan jij? Ik ben te dromen voor ik elke nacht weer opnieuw in slaap val. Ik zeg niet veel als ik even naar je kijk en dat verraadt al Hoe gek ik op jou ben Het maakt niet uit wat ze zeggen schat, want je kent me beter Ik zou het vaker moeten zeggen, maar je zou eens moeten weten Hoe vaak ik aan jou denk Al staat de wereld in brand Valt er met tranen niet te blessen Is er niets aan de hand want be... Zeg ik het elke dag, want je mag het niet vergeten Hoe vaak ik aan jou denk Al oh, staat de wereld in brand Valt er mijn tranen met de bussen Is er niet aan de gang Want wie wie? Maxime Vroger. Ja, je hoort het goed. De familie Vroger. Nieuwe generatie. Ja, heerlijk nummer, hè? Ja, ja. Ik bedoel... Oh, ik kan niet anders zeggen. Hé, hey, um, we gaan een nummertje draaien en dan gaan we eventjes bellen met uh, Leen Zalmans en uh, over zijn uh, ja, nieuwe single, eigenlijk, hè? Ja. En uh, we gaan uh, draaien. Demi de Groot. En ik kan niet zonder jou. De kant voor nu Hoe je mij bespeelt en je liefde met me deelt Jij hebt mij nu in je macht Ik wil bij jou zijn deze. Demi de Groot, hier op die 106.9. En ja, we hebben iemand aan de telefoon. En dat is Leen Zelmans. Ja, een hele goede dag. Leen, een hele goede avond. Ja, jij was even, even lekker iets lekkers aan het doen. Ja, we zaten lekker te barbecue. Ja, Hij, uh, heerlijk. Zon. Ja, lekker. Hey um, jouw nieuwe single. Als vader ja, maar... mag je best wel even huilen. Ja, inderdaad. Dat ja, ja. Het is een oud liedje van Pierre Kartner. Ja, klopt. Ja, dat dan, het uh, uh, en, ik, en het kwam op mijn pad. Ik denk, nou ja, dat gaan we dan maar eens of. opnemen. Dan. Ik moet zeggen, ja. Ik ja. vond het al... Uh, ja, we, we, we hebben het wel geprobeerd om het toch een beetje in een leensound te houden. Ja, ja, inderdaad. Nou, want Pierre Kartner is natuurlijk... Uh, ff, dan gaan we al heel ver terug. Uh, begin, eind jaren zeventig, denk ik. Sorry? Eind jaren zeventig, denk ik. Pierre Kartner, als vader mag je best wel even houden. Ja, dat denk ik wel. Dat, is, uh, dat zou goed kunnen, ja, dat je dat toen heeft geschreven. Ja, dat is al heel tijd terug in ieder geval. Ja. Hey, en, en, en Ja... Is dat ook met, met oog uh, op, je, op je eigen kinderen, uh, kleinkinderen? Uh. Nee, nee, nee, nee, ik heb, ik heb dat, ik, het liedje kwam ik tegen en ik zie regelmatig, uh, Zing ik dus uh, liedjes uh, in de kerk. Ik heb daar ook een paar hele mooie liedjes voor. Ja. En toch van nou, dus, dan, dan hebben ze, uh, ja, als andere mensen mij dan vragen, dan hebben ze ook meer keus. Maar ik vond het wel een mooi liedje, ik vond het onderwerp eigenlijk wel iets. Ja, ja. Iets wat hebben, dit... Dus, uh, ja, die... en, uh, ja. Dat, dat die situatie zal ik zelf niet meer meemaken, denk ik. Dat denk ik niet. Nee, nou goed, maar eh, kijk, het, het is wel een liedje dat je zegt van ja, hé, als uh, vader mag je best wel even huilen, maar ja, als, ook, ook als je je kleinkinderen dan ziet natuurlijk. Ja, natuurlijk, nee, maar kijk, ik heb natuurlijk ook dat ene liedje van, uh, van opa. Ja, ja, ja, ja. Daar heb ja. ik natuurlijk zelf, nee, zet hem hier, maar daar heb ik natuurlijk zelf wel, uh, wel heel, uh, daar ben ik natuurlijk zelf wel heel erg bij betrokken, omdat ik zelf ja. ook opa ben natuurlijk. Ja, ja, uh, ja. Hey, alleen, uh, we kennen jou als een, een bezige bij. Uh, heb jij, ben je stiekem al uh, ergens anders weer mee bezig, uh, ondanks uh, dit nieuwe nummer? Nou, oh, ik, ik, kijk, ik, dit kwam op mijn pad. En ik heb, uh, ik heb pas geleden en, uh, mijn 50-jarig jubileum heb ik, uh, heb ik, uh, gevierd in het Successe ja. Theater. Daar hebben we dus uh, twee hele mooie shows hebben daar, gedaan, hebben daar gehad. Ja met orkest en dat is allemaal goed gegaan. Dus maar daar komen. Daar ja, want daar komen heb ik jou inderdaad uh, laatst toen nog over gesproken. Inderdaad. Uh... Ja. Nou en daar komen wat, daar is wat materiaal vrij van gekomen. Dus dan dus uh, zeg maar, uh, ja, opnames uh, zowel beeld als geluid. Ja. En dan gaan we dan gaan we nou volgende week eens iets kijken wat, uh, wat we daar nog mee kunnen, wat we daar eventueel nog mee in de eten kunnen sturen. Ja. Want uh, gaat, uh, gaat daarvan ook nog iets uh, over YouTube of? Ja, ja daar, gaan we, daar gaan we zeker gebruik van maken, ja. maar moet ik eerst even kijken dat. Want de beelden zijn niet allemaal, uh, zijn niet allemaal geslaagd. Nee. En uh, dus we gaan eventje kijken wat, wat, wat we er eventueel van kunnen maken in combinatie ah, okay. of zo. Okay. Hey, en uh, sta jij nog ergens uh, uh, in het land uh, op uh, podias? Grote podia's? Uh, ja, zo links en rechts uh, hebben heb we wel. Uh, tuurlijk heb ik wel mijn optredens. Ja. Maar ik doe, ook, ik doe ook heel veel privéfeesten, dus maar, de, ja goed, en als de mensen, dat, ja, als de mensen dat in hun dan nu nieuwsgierig naar zijn, dan, zou je gewoon eventjes, dan moet je gewoon even naar internet. En dan tik je gewoon alleen zelf in en dan kom je wel zelf ergens terecht. Dus. Ja. ja, want uh, ook, ook onder Brabantse alleen vinden ze dat ook nog, of niet? Ben je ja, eigenlijk van nu? Ba nee, ik werk niet meer onder, onder Brabantse alleen. nee. Ik werk gewoon onder de Nee, maar ik bedoel, als je, als je dat intikt op, uh, op, op YouTube, uh, kom je dan ook daar terecht, of niet? Leen Zelmans en Brabant Brabantse Leen waarschijnlijk ook. Onder die namen zouden we ook wel iets kunnen vinden. Maar ja, de Brabantse Leen voer ik eigenlijk al heel lang niet meer. Hè. Dat... Nee, nee, nee. nee dat, dat gaat al heel ver terug. Ja, ja. Hey, Leen, ik zou zeggen, als jij hem aankondigt. Ja. Dan gaan wij hem stiekem draaien. Dat is goed. Ja, oké. Okay. Ja, dan uh, hou ja, ik jou, uh, niet, uh, hou jou niet langer op van de barbecue. Kunnen we beginnen? Ja, ja, ja, ja tuurlijk. Oké, okay, nou, beste <laughs> luisteraars, ik zou zeggen, niet de komende minuten. ...van de nieuwe single van Leen Zelmans. Als vader mag je best wel even halen. Dat gaan we doen. Oké. Hé, dankjewel Leen En nog even lekker barbecuesen. Ja, dat pak zo meteen nog een lekker heerlijk. Zo is het. Hé, dankjewel. En een goed weekend hè. Hoi hoi. Hoi. Ik zie een traan die jouw gezicht verlaat. Het is geluk dat even met je praat. We lopen samen hier, zij aan zij. Want nu is dan voorgoed jouw jeugd voorbij. Ik wil alleen dat jij gelukkig bent. Je trouwt met iemand die ik nauwelijks ken. Mijn kleine meisje. Het ging zo vlug, het ging zo gauw. Als vader mag je best even heilen. Het is toch dierbaar wat je dan verliest. Je gaat me nu. Ik ben een egoïst als ik moest kiezen, je bent op eigenlijk alleen van mij. Je hebt je koffer in de hal gezet en je kamer al vaarwel gezet. Dat je mij straks voor een ander ruilt. Je bent ineens een volwassen vrouw. Ja, ik wist dat dit ooit komen zou. Toch voel ik mij van binnen zo alleen. Kom, sla je arm nog een keer om me heen. Het is toch dierbaar wat je dan verliest. Je gaat me nu voor een ander ruilen, omdat je voor je eigen leven kiest. Ik vraag me af, ga ik je nu verliezen? Of komt er als je trouwt nog eentje bij? Ik ben een egoïst, als ik moest kiezen. Je bent toch eigenlijk alleen van mij. Je bent toch eigenlijk alleen van mij. Ja, dat was je dan. een heerlijke meeslepende nummer, Leen Zalmans en... Als vader mag je best wel even huilen. En zo is dat. Ja, zo ook met Jeffrey Kuipers. Alsof ik niets weet. Hierbij Entertainer Entertainer Tot de klokjes van 8 uur vandaag. Ja, lekkere muziek. Zoekjes aanvragen mag nog steeds hoor. Ik lees het van je af. Jij ligt tegen mij. Ik zie het verraad in je blik.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 ik kan je niet verwijten, ik maak dezelfde fout Het maakt u niet meer uit, wie wie nu nog vertrouwt Gooien we alles nu op tafel, of zwijgen we voorgoed Het breekt me op, ik weet niet meer waar ik moet Het is niet alleen als schuld, maar van ons alle twee Ik haal mijn hoofd nog boven water, ook al voel ik me alleen. Maar ik speel het spel met je mee. En wat blijft er nou nog over, nu alles is gezegd? Weet je nog wel waar je voor ver? Want je geeft jezelf op.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 Of zwijgen we voor goed het Ja, Jeffrey is hier op de 106.9 Dat allemaal vanaf de Tolweg Tina En dat te Zandvoort Hey, als je een plaatje aan wil vragen Oftewel een verzoekplaatje uh, Ja, kan je gewoon eventjes naar zfmartiesten.nl Ja, en daar heb je rechtsboven heb je een balkje en daar staat verzoekje En als je daar op drukt, dan uh, ja, kun je gewoon alles invullen Hey, we gaan verder Frank van Etten, DJ Martman en mijn hart gaat boom, boom. Boom, boom, boom. Ja. Blijf lekker luisteren tot 8 uur entertainer voor jou. Mijn naam is Fred Hij goedenavond. en als je zit te eten, eet smakelijk. Zijn jouw woorden, je kracht, je verdriet en je lach? Ik wil bij je zijn. Elke dag, elke nacht had ik nooit verwacht. Je verzacht mijn pijn. Bij jou vind ik rust. door jouw hemel, een kusje maakt me vrolijk en blij.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 Van verlangen, laat me niet los en hou me gevangen Wees niet bang je te vinden, het geluk zal ons vinden Jij en ik, ik en jij, ja dat maakt me blij Als ik je aankijk gaat mijn hart steeds sneller kloppen Ben helemaal niet mee te stoppen, ik ben verslaven ja Ik voel het reken van je hart tegen me Trek jouw dichter tegen mij aan, voel dit alleen bij jou Als ik je aankijk, gaat mijn hart steeds sneller kloppen Ben helemaal niet mee te stoppen, ik ben verslaafd ja. Ik voel het gretmen van je hart tegen me aan Slaat, trek jou dichter tegen mij aan, voel dit alleen bij jou We zijn hartslag, kom, kom, met waggie hey. en rij. Aan de zee. Zijn hart slaat om Laat alles los, maak niet jouw nieuwe start Geef hem die zoen, want hij wil dansen op de druk van jouw hart Als ik je aankijk, gaat mijn hart steeds sneller klopen. Ben helemaal niet mee te stoppen Ik ben bezwaar ja. Ik voel het reken van je hart tegen me aanslaan Trek je lichter tegen mij aan Voel dit alleen bij jou mijn hart steeds sneller kloppen. En helemaal niet meer te stoppen. Ik ben verslaafd ja. Ik voel het geven van je hart tegen me aan. Slaan, trek je lichter tegen mij aan. Voel dit alleen bij jou. Frank van Etten. En DJ Madman En uh, ja. Hey, hey, ja. Mijn hart gaat boom, boom. Hé, hey, we gaan een lekkere gauw houden draaien. Van Salomon Burke. En cry to me, heerlijk. When your baby leaves you all alone and nobody calls you on the phone. don't you feel like I am a honey, come on, you're kind of me. When you're all alone, in your lonely room, and there's nothing but the smell of peppermint. Don't you feel like a crab? Maar ah, het is begin '70 en Solomon Burke en Cry to Me. Ja, heerlijk. Ja, dat is zo'n zo zo zo lekkere Motown. Hé, hey, um, Anthony Joosten. Niet denken dat het Janus is. Nee, het is Anthony Joosten. En uh, geef jouw tranen maar aan mij. En Entertainment, vuur tot de klokjes van acht uur. Ik zou zeggen een hele goede avond.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 Esther Algra en Gama. Hé, hey, ja. We... Weet je welke klaar heb staan? Ja, is ook zo'n mooie. Van de Mavericks. En Dance the Night Away. Zo dadelijk vijf uh, over 7 ongeveer. Dan gaan we eventjes... Uh, contact opnemen met Esther Algra. Want Gama was een nummer van haar natuurlijk. Esther Algra, dus uh, 5 over 7. Here comes my hand. Once again, right back to where it should have been. By the way, I, uh, and, uh, heb jij een zus? Ik wel. En weet je, ze vroeg een plaatje aan. Wees zelf voor mij en mijn wederhelft. En, uh, ja, mocht er eentje uitzoeken, uh, ik heb genomen Chris Andrews en and Pretty Belinda. Lekker de gauw, houden. Ja, dat ben ik ook. <laughs> Everyone called her, pretty Belinda Went to the boathouse down by the river Just for a look at pretty Belinda All of my love and wanted to give her Soon as I saw her, pretty Belinda Lived in a boathouse down on the river Wanted to have her, pretty Belinda Her eyes were excited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 Everyone calls her pretty Belinda. We live in a boat house down by the river. Me and my wife call pretty Belinda. Lekker hoor. Chris Andrews en Pretty Belinda. Aangevraagd. En eh, aangeboden door Miranda. En eh, voor haar broer. En, ja, zijn wij de helft. Hé, hey, um, dankjewel daarvoor. We gaan verder met uh, ja, onze zuiderbuur Lisa Lewis. En uh, zij hebben het over een gouden glimlach. Blijf erbij hè, want uh, ik ben er tot acht uur vandaag. Ja. en weekje is lekker zo...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 in mijn hart en denk niets smaakt naar meer van alle donkere gedachten denk opnieuw aan hoe we lachten dat gevoel verwarmt me telkens weer elke keer ik je gouden glimlach zie vocht de wereld wonder mooi dan verdwijnt ieder klein of groot verdriet en valt alles in de plooi dan til jij me op je vleugels niks kan mij nu nog gebeuren omdat jij in mij gelooft Niemand had mij nog teken, kwam de hele wereld aan Onze liefde verdrijft de regen, weet dat wonderen bestaan Er kwam een engel aangevlogen, met van die helderblauwe ogen En die engel zei me na Niet dat ik nu blind ben voor de schimmen van de nacht Maar ze zijn onzichtbaar als je weer naar me laat.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 Deze prachtige jonge dame uit België, Lisa Lewis en een gouden glimlach. Hé, hey, uh, we gaan uh, langzaam af. Op, uh, uh, we stormen langzaam af op, uh, op de klokken 7 uur voor het nieuws. We gaan nog een plaatje doen van Emil Hartkamp. En blijf nog even, en blijf nog zeker even, want uh, ja, we zijn er tot 8 uur. Vandaag zijn we er tot 8 uur. Ja, althans, ik ben er tot 8 uur en ik hoop u ook. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij, blijf lekker luisteren. Of je krijgen nog de drieënverrij van Frit en Esther Algra. Je zat daar in je eentje aan de baan. Je viel me op, want Als je zat daar zo belaten. Je had verdriet, ja, ik zag zelfs een traan. Ik voelde dat ik. Kus me en zeg nu geen nee. Zeg nu niet nee. Ja, dat zei ik al. Hé, hey, uh, ik zou zeggen tot zo in het uh, derde uur van de Entertainment Vio. Nee, hey, en denk niet aan morgen, want dan zijn het één van de dromen. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...